Met het NOS-journaal. De politie in Zeist heeft nog niet de man gevonden die wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf in de bossen bij Zeist. Wel zijn er tientallen tips binnengekomen. Vrijdag werd een vrouw in het bos belaagd door een man van 30 of 40 jaar. De politie spreekt van ernstig seksueel geweld. Waarschijnlijk sprak dezelfde man eerder een andere vrouw aan, maar ging er toen vandoor. De bossen bij Zeist zijn uitgekampt en er zijn beelden van bewakingscamera bekeken. De democraat premier Schoof vindt dat het bezoek van president Zelensky... en Europese leiders morgen aan president Trump... moet leiden tot een ontmoeting tussen Trump, Poetin en Zelensky. Schoof is er morgen zelf niet bij. Hij blijft vinden dat er eerst een staakt het vuren moet komen... zodat Rusland echt kan laten zien dat het vrede wil. Volgens de Franse president Macron moet Trump morgen duidelijk kunnen zien... dat Oekraïne en Europa één front vormen. Hij zei na afloop van het overleg van de Europese leiders en Zelensky... dat hij niet gelooft dat Poetin echt vrede wil. De documentaire over de omstreden American voetbalster Colin Kaepernick wordt niet uitgezonden. Volgens sportzender ESPN zijn er creatieve meningsverschillen. De speler zelf en regisseur Lee willen er niets over kwijt. Colin Kaepernick werd in 2016 internationaal bekend... toen hij tijdens het Amerikaanse volkslied knielde. Hij protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Voor de vijfde keer op rij is Nederland Europees kampioen hockey. In München gladbach versloegen de Nederlandse vrouwen Duitsland met 2-1... Duitsland kon alleen vanuit een strafcorner nog een doelpunt maken. Oranje is ook al regerend Olympisch en wereldkampioen. In de Eredivisie is Volendam AZ geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Bij FC Twente wonnen de Eindhovenaren met 0-2. En Sparta won thuis met 2-1 van FC Utrecht. Men eerder vanmiddag speelde Go Ahead Eagles en Ajax gelijk. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer: eerst bewolkt, vannacht opklaringen en 8 tot 16 graden met kans op mist. Morgen flink zonnige periode en er wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 In gesprek met. Welkom terug bij dit programma In Gesprek Met... waarin ik praat met Tassin Oloer. Een veelzijdig man die ook zijn voetsporen heeft verdiend in de Haarlemse politiek. Je bent ook nog gemeenteraadslid geworden voor het cda bene. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar hoe kwam je zo in de politiek terecht? Nou ja, ik heb. Uh, um, uh, uh, ja, politiek. politiek uh, even goed nadenken hoor. Toen ik um, 18 jaar oud was, ja. Toen heeft een uh, heer van Spanje, van Woningbouwvereniging Sint-Jozef. Toen uh, had in Schalkwijk heel veel woningen onder zijn beheer. Uh, en een meneer van Spanje, die was daar. Uh, uh, uh, zeg maar de beheerder van die woningen van die wijk uh, Schalkwijk Meerwijk ja. dat viel onder zijn gezag als ik mij niet vergis en uh, die kwam ik wel eens tegen beneden bij de flats want daar was hij aan het inspecteren en die flats waarin wij woonden in de Gandistraat uh, ja, die moesten later gesloopt worden oh. en die zijn ook begin jaren negentig gesloopt en daarom zijn mijn ouders ook eind jaren tachtig weggegaan en uh, want die, waren de, die hadden last van betonrot. En, uh, en uh, toen op, uh, um, ja, was ik ja, een jaar of 18 toen de tijd volgens mij, toen uh, ja zo begin jaren 80. Hè, toen uh, heeft meneer van Spanje mij gevraagd of ik niet in de als, als lid van de bewonerscommissie plaats wilde nemen bij de vergadering om die flats te vertegenwoordigen waar ik waar ik woon. Ja. Want er was niet zoveel animo van andere mensen om het te doen. En zo kwam ik dus ook in aanraking met vrijwilligerswerk. Uh, voor elkaar ja. en door elkaar. En uh, dat heb ik geaccepteerd. De meneer van Spanje heeft me heel goed begeleid in de vrijwilligerswereld. En, uh, dus ik heb uh, onze uh, uh, ja, flats vertegenwoordigd, andere flats samen... Bij de totstandkoming van de processen en. en hoe. Uh, communicatie tussen de. Um, ja, Sint-Jozef en, en de bewoners. Ja. En, uh, en de voortgang van zaken. En dat vond ik best wel interessant. Heel, heel, heel leuk om. een leerproces, leer, leermoment. Uh, verrijking ook van je kennis. En. Uh, net tot daarna ben ik verder gaan. Uh, zelf gaan uh, kijken. En ben ik ook later als uh, ja, vrijwilligers uh, bij de medezeggenschapsraad van de scholen... bij de ouderraad van scholen, van mijn kinderen ook uh, uh, dat gaan doen. Hmm. En, uh, ja, oh, en bij sportverenigingen uiteraard. En, ja, en dan is de stap naar de gemeenteraad dan heel uh, snel gezet. Want ja, toch heeft alles met elkaar te maken. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij de gemeenteraad terecht... Ja. Die, uh, die daarover allemaal beleidsmaakt en, en beslissingen neemt. En uh, een oude vriend van mij, Jos Conturus... die later Tweede Kamerlid is geworden... Van, uh, van, voor, voor CDA. En zijn vrouw, Judith Uitermarkt... Die, die is nu nog namens NSC... Uh, minister van Justitie. Hmm. Uh, die, die was ook mijn oude buurman. Die woonde in ernaast. Dus die was al bij CDA... Uh, toen de tijd raadslid. En uh, dus heb ik hem even aangesproken... of ik... Uh, daar wat kon uh, ja, stage lopen. Want ik deed daarvoor nog een opleiding uh, voor uh, bestuur en politiek. Hmm. En, uh, dus ik had nog een stageplek nodig en zo kwam ik bij hem terecht. Aha, okay. Ik heb CDA stage gelopen. Ja, ja, ja. En, uh, en na mijn stageperiode ja, toen heb ik mijn scripts ingeleverd en uh, nou was ik klaar met mijn opleiding. En voor de rest had ik geen echte uh, verdere ambitie. Maar een half jaar later werd ik gebeld door CDA. En ze vroegen of ik uh, uh, nou ja, eventueel uh, zin had of ik niet uh, op de lijst wilde komen staan voor ja, de komende ja. verkiezingen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik vond ja. het op zich op, opmerkelijk hè, dat, dat je bij zo'n uh, ja. uh, christelijke uh, politieke partij, ja. dat je daar als moslim bij mocht. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, je werd gevraagd, dus uh, ja. misschien wisten ze het ja. niet. Of, uh, de... Uh, jawel, natuurlijk wisten ze dat. Ja. Ah, jawel. Ja. Maar het gaat niet om het, uh, alleen maar het christelijke te zijn. Uh, de, de C van CDA, van Christelijk, uh, uiteraard daar staat hiervoor, ja. Ja, die voor, Christelijk democratisch Appel. Ja, die mag je best wel breed trekken als, als religieuze partij. Dus dan is het natuurlijk van mensen van allerlei uh, religieuze uh, stromingen zijn er allemaal welkom. Hmm. En uh, als je maar hetzelfde doel dient... en de doelstelling en de grondslag onderschrijft van CDA... Ja. dan ben je... Dus op... eigenlijk wel heel liberaal, liberaal van het CDA. Ook heel liberaal inderdaad. Maar het geldt voor alle politieke partijen natuurlijk. Als jij hun gronddoelstelling, hun uh, referenties niet uh, accepteert... Hun, uh, ja, dan kan je natuurlijk niet uh, hun ook goed vertegenwoordigen... als je niet gelooft in hun uitgangspunt. Nee. En toen kwamen de verkiezingen. Ja. Stond je hoog op de lijst? Uh, even denken hoor. Ik stond... Uh, ik meen, ik stond op nummer... Ik mm, denk 7 of 8. 8, oh. 8, Zoiets stond ik op de lijst. Dat ja. is wel hoog, hè? Dat was aardig hoog, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En... Uh, nou ja, toen eigenlijk uh, blijkbaar genoeg stemmen gekregen. want je bent vier jaar lang gemeenteraadslid geweest. CDA heeft toen inderdaad een flinke aantal stemmen gekregen. Ik geloof een stuk of zes, als ik mij niet vergis. En dus ik kwam niet direct uh, in de raad. Maar toen, in die periode, had ook het uh, dualisme zich uh, van uh, uh, zijn intrede gedaan. En dat betekent dus dat uh, als je mm, vanuit de fractie iemand doorstroomde naar de um, naar BMW mm. En besturen, uh, als, als, als, als wethouder. Ja. ja, dan was die plek vervuld uh, met de andere die uh, um, opvolger was op de lijst. Ja, logisch. En zo schoof ik dus door. Oh, dus ja. je was eigenlijk per ongeluk. Uh... Nou ja, niet per ongeluk, maar onze uh, toenmalige leider Jur Visser. <laughs> Weet ik heel nou goed, boom van een kerel, ik 2 twee meter twee of zo. Oh ja. <laughs> ja die heeft toen uh, goed onderhandeld. En uh, toen uh, kreeg je een leuke functie. Uh, en uh, toen mocht ik dus doorschrijven, Zo kwam ik dus. Uh, ja. Eigenlijk inderdaad. Was dat een uh, onder leiding van uh, nog een andere boomlange kerel, uh, burgemeester Pop? Helemaal goed. Burgemeester Pop is inderdaad een, ook een boomlange kerel. Was een heel leuke vent. En uh, ik, ik kon heel goed met hem opschieten. Ja? Ja, ik had toen een vouwfiets gekocht. En... Uh, omdat ik uh, natuurlijk alle, anders alle raadsvergoeding aan het parkeergeld uh, kwijt moest. En uh, zo'n vouwfietsje, die, daar kwam ik altijd mee uh, de, de, de raadzaal binnen. En waar parkeerde ik mijn uh, vouwfiets? Daar parkeerde ik altijd achter burgemeester Pomp. dat was veilig. Dat kon... <lacht> burgemeester, let u even op een fiets. <lacht> exactly, exactly. <lacht> dat <vond> ik... <lacht> ja, dat is wel, dat is echt humor. Ja, ja dat was zo'n hey. dure fietsje. Dus zo'n bromtonnetje is niet goedkoop. Oh, oh, oh. Tassin over Jaap Popper, inmiddels 84 jaar en was burgemeester van Harlem van 1995 tot 2006. Meneer Popp leeft bij mij weten nog steeds. Ja, en en ja. ik hoorde van uh, ja. dat hij uh, nou, inmiddels dik in de 80. Ja, ja. En uh, het gaat niet zo, lichamelijk niet zo goed met hem. Hij is een keer ook vreselijk gevallen. En uh, wat letsel opgelopen. Ja. Maar, uh, dus ja. Uh, Zou je hem eigenlijk nog een keer moeten zien, ja. Ja, dat ja. is natuurlijk... Uh, toch is wel bijzonder. Zijn opvolger, Bernd Snyder, die, uh, die, die kwam nadat ik... uiteraard was. Hmm. Uh, maar ik heb wel... Tot de tijd natuurlijk over zijn uh, opvolging of, of van meneer pop of voor Ben Snijders mogen uh, ja, uh, meebeslissen, stemmen. Oh ja. Inderdaad, ja. Oh, dat zijn die hele ge ja. geheime commissies en vergaderingen, toch? Oh, nou, nou, zo geheim zijn het ook weer niet hoor, maar het is. Uh, nou ja, in Bloemendaal doen ze er altijd vijf. heel geheimzinnig over. Van, uh... Stemprocedure is geheimzinnig, oké. Okay. <lacht> <lacht> nou ja, dat is toch leuk om uh, daar deel van uit te maken. Absoluut, dat ja. vond ik ook hartstikke leuk dat ik daarover uh, mocht uh, meedoen. Ja. En uh, over de daarna opvolger van uh, uh, Ben Snijders, windjes, dat heb ik niet, niet mogen meemaken. Oké, oké. Hoe heb je de... De vier jaar als gemeenteraadslid ervaren? Intens. Ja. Onwijs gaaf, onwijs leuk. Ik heb eigenlijk op dat moment Nederland opnieuw leren kennen. Oh? Nederland, uh, ja, ik dacht dat ik Nederland kon. Ik dacht dat ik Nederlanders kon, maar in de politiek. Dan kom je echt achter de gedachtegoed wat in Nederland heerst. Om uh, uh, hoe je uh, met elkaar beleid maakt. En dat doe je niet vanuit de emotie, maar dat doe je vanuit de ratio. Ja. En, uh, en, en vaak zijn ofstellingen uh, uh, vaak met uh, ja, emotie bezig om uh, dat ook mede te laten bepalen. Uh, voor het beleid die gevoerd moet worden. En, uh, dus dat heb ik echt, uh, echt, uh, echt heel goed geleerd. En uh, dat je echt... Uh goede standpunten moet hebben. Geen droogredenen moet voeren. En niet de emotie je moet laten voeren om een ander te kunnen moeten overtuigen. Mm. Dan moet je allemaal echt rationele standpunten hebben. Die hout snijden. Mm. En dan kan je inderdaad een ander overtuigen van je gelijk. Ja. Of van algemeen belang. Ja, ja. Dat als ja, ja, ja. lijn voor algemeen belang. Ja. Was het allemaal wel te combineren met ja, je privéleven, je werk, je zaak? En, ja. en dan, ja. nou, ik had wel van tevoren aan mevrouw gevraagd, steun je mij? Ja, dan ga ik. Steun je mij niet? Dan ga ik niet. Ja, ja. En mijn werkgever stond ook achter mij. Dus mevrouw ook. Dus mm. uh, Dat was toen geen probleem. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar je maakte wel, denk ik, dagen van 16 uur zo'n beetje. Ja, soms wel meer, maar... Oh ja, ja, ja. Korte, korte nachten. Soms liepen vergaderingen wel tot 1, 2 uur s'nachts uit. Zo. Ja, als je dan volgende dag om 5, 6 uur moet beginnen, dan ja. een erg kort nacht, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja, ja. En Nou, ik weet niet hoe het in Haarlem ging, maar in Zandvoort, ja. weet ik, na raadsvergaderingen, werd er ook flink gedronken. Uh, ja, bij ons ook hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus dat is ja. algemeen. Uh, ja. dus iets wat algemeen blijkbaar is bij de ja. raadsvergaderingen. Ja. Achteraf even naborrelen. Ja. ja. Afblussen. Ja, we blijven vrienden. Ja. Kijk, in de raadsvergadering dan, uh, ja, dan zijn wij uh, elkaars tegenstanders, <laughs> maar in de wandelgangen niet. <laughs> ja, dat is typisch he, eigenlijk. <laughs> ja. hoe, hoe kan dat? Dus, dat klinkt heel schizofreen, eh. ja, ja. maar het kan wel. Ja. Oh, zeker. Ja hoor. Zeker. Mijn beste maatjes waren juist van de andere partijen. Oké. Okay. Ja. En dan in zo'n vergadering... Ja. Dan moet je elkaar zien te overtuigen. Ja, in de vergadering dan zit je je eigen standpunten te verdedigen, uiteraard. Hmm. Ja, ieder dan, ieder dan vecht ieder voor zijn eigen. Ja, ja, ja, ja. God voor ons allen. Kennen, en dat ja. is uh, de vrijmetselarij. Ja. Um, kan jij, jij, kan, jij kan, ik vind dat jij altijd dingen wel heel goed kan uitleggen. Ja. Kan jij de luisteraar uitleggen wat is de vrijmetselarij Wel, vrijmetselarij staat voor uh, een mens die zoekend is naar uh, de beste in zichzelf. En dat kan je natuurlijk vinden op verschillende manieren. En vrijmestenrij is het een van de gereedschappen, tools, manieren om, om jezelf uh, om te ontdekken in jezelf waar je naartoe op zoek bent. En vrijmestenrij biedt daartoe gereedschappen, um, denkprocessen, handelwijzen, zoekprocessen in de richting om jezelf nog een beter mens van te maken. Ja. ja? En waarom ben jij destijds in de, bij de vrijmetselaars gegaan? Wel, ik was in de, in de raad, was ik altijd tijdens de raadsvergaderingen, had ik altijd opdracht om een, ja, een 50 plus 1 te verzamelen voor onze standpunten. Dus de meerderheid te vinden. Oh, oké. Okay. Dus dat moest ik dus onderhandelen met andere politieke partijen. Ja. En D66, die... Voorzitter van D66, de heer Paul Marcel, die was toen uh, de voorzitter ervan. En, um, en die was er wel eens niet op die woensdagavonden dat ik hem nodig had. Cool. Vooral na het eten. Want in de middag was je er wel. Maar soms je na het eten, na zeven, na acht uur ook nog eens wat met elkaar onderhandelen. Ja. En dan was hij er wel eens niet. En toen zei zijn vriend of zijn, zijn collega raadslid... Um, ik ben even zijn naam kwijt, uh, ja die, is, die, is, die, is, die, is, die heeft een woensdagavond, die heeft een mannenavond, uh, daar gaat hij naartoe. Oh manavond. Een mannenavond, ja wat voor mannenavond, ja dat weet ik niet, dan moet ik keer aan hem zelf vragen als hij er is. Mm. Ik zei ja is goed, want ik vind het niet prettig dat hij zomaar weggaat uh, terwijl ik hem nodig heb. Mm. Dus de, de vorige de keer dat ik hem zag, werd ik een beetje boos op. <laughs> Wil jij dan <voortaan> niet meer <laughs> de raad <vergaan, laughs> verlaten... zonder mij te zeggen wanneer je weggaat en waarom je weggaat? Want ik heb je wel eens nodig. Al yeah. oh, zegt hij... <coughs> Zou je willen weten dan waar ik naartoe ga dan? Zij weet niet waar je naartoe gaat, maar waar ga je naartoe dan? Nou, hij zegt... <coughs> Volgende week toevallig is er een open dag van waar ik naartoe ga. Kom dan even langs. Dan ja. geef je mij het adres... Van, de, van het gebouw. En met even een slokje. En uh, Ja, en toen uh, ben ik langs gegaan. Ja. En uh, nou, er stond inderdaad een tekentje van de Verenigdselarij boven de deur, pas in een winkelhaak. Met een grote genie in het midden. En die tekens die konden ik. Ik had in mijn jeugd er al wat over gelezen. Mm. En dat vond ik al heel interessant. En, uh, en dus ik kwam binnen. Op die uh, informatieavond, toen zag ik daar een paar bekenden al. Ik zag nog een raadslid. Oh. Ja, ik zag nog een, uh, een, een, een, een, een ondernemer uit de Halemse Binnenstad. Van Giebels IJzerhandel. Ja. En ik zag uh, nog een uh, oude buurman. Oh. Ik denk, hé, hey, Michael. Ja, ja. Wat leuk jullie hier te zien. En uh, nou, zo kwam ik dus uh, binnen. En nou, hartelijk ontvangen. In de Ripperdastraat, In de Ripperdastraat nummer 13. Ja. ja. En, uh, en zo is het begonnen eigenlijk allemaal. En daarna ben ik uh, nog een ja, ja, paar jaar wezen, uh, onderzoeken en, en lezen. Dus ik ben niet meteen toegetreden of zo. En, uh, oh nee, oh. Nee, nee, ik, dat was in 2003 waar ik het over heb. En uh, pas in 2005. Toen. Heb ik me aangemeld. Ja, ja, ja. Ja, ik weet van Paul Marcelje. Die um, de, um, ook troubadour was. Yeah, en en altijd <coughs> leuke liedjes, liedjes maakte, SCD's maakte. En CD's maakte. En gemeenteraadslid. Ik weet niet eigenlijk wat hij zijn werkzame leven deed. Want hij ja. is natuurlijk ook inmiddels ook met pensioen. Mm -hmm. um, maar... Uh, hij was eigenlijk een van de weinigen die uh, openlijk sprak over de vrijmetselaarij. Want verder werd er toch een, uh, wat geheim, geheimzinnig gedaan. Ja, ik, ik, mij maakt het ja. niet uit. Ik, ja. ik, ik, ik vertel dat aan iedereen die het dan, uh, als ze het er nou vroegen. Mm -hmm. hoe, hoe was dat bij jou? Ja, ik heb er ook nooit echt... Uh... Geheim van gemaakt, hoor. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk ja, een, een genootschap van mannen wereldwijd verspreid. En uh, ik, uh, ik geloof alleen in mezelf. En wat ik zelf uh, daarvan uh, doe, wat ik wel aan heb. Ja. En, uh, voor mezelf. En ik ben een goed mens voor mezelf en voor mijn naaste. Ja. En al die ja, dat daar heb ik niks mee eigenlijk. Dus er zijn geen satanische rituelen bij de heb Niet meegemaakt. <laughs> Nou, ik ben ondertussen. Ik heb het eigenlijk al de... doorgezocht. Ik kon het ook niet vinden. Nee, nee. ik ben in de hoogste graad uh, tot nu toe uh, geklommen. Ja, vertel eens hoe gaat ja. dat? Je, ja. je ja. komt binnen. Uh, ik ben het helemaal kwijt. Ik, je maar... komt binnen als leerling. Leerling, ja. ja leerling. Nou, leerling. Nou, dat is ge, gebaseerd uh, ja. zeg maar op de. Ja. Uh, nou ja, het woord zegt het al: metselaars. Uh, de Freemasons. Freemasons, uh, ja. ja. Want ja. Het, het komt voor uit de, de bouwgilders van de kathedralen, kathedralen van de tempels. Van vroeger. Ja. En dan uh, nou ja, kom je komt als leerling binnen en dan word je gezel. En dan word je uh, meester. En na uh, je meesterschap, dat noemen we de drie blauwe graden. Dan kan je door als je wil naar uh, andere graden. Schotse ritusgraden, dat gaat tot de 32 e graad. Wat, wat en, uh, is het nut van al die graden? Uh. Een verdieping. Een verdieping van de blauwe graden. Dan wordt het uh, ja, uh, dieper ingegaan op uh, bepaalde onderdelen van het ritueel en, uh, en, en dan kan je dus uh, nog uh, ja, levendiger, vind ik jezelf, alles gaan voorstellen, verbeelden om je in die tijd te wanen. Okay. En dan moet ik eerlijk bekennen, ik ontdek iedere keer als ik een rituaal maak, meemaak, toch weer iets nieuws aan. Mm. Dus het, is, het, is, het is een oneindig eh, iets eh, wat je binnenste raakt en, eh, en, en je inspireert om, om zelf met jezelf, ja, met je gedachten zo aan de slag te gaan, iedere keer nieuwe inzichten op te doen. Farouk Tebilek. En deze fantastische Turkse artiest heeft een aantal cd's gemaakt. En dat was allemaal toen nog wel voor de millennium. Terug naar Tassin Onur. En ik praat verder met hem over de vrijmetselaarij. Dus je kan eigenlijk ja. je leven lang leren bij de vrijmetselaars. Je blijft je leven lang een leerling, zeggen wij altijd. Oh ja? Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Hoe was het ook alweer? Als de, uh, als de avond voorbij is, dan zeiden we van, of dan had het iets van.. Uh je gaat naar huis en je, en je krijgt je loon mee. En dat was een hele mooie zin. En dan, dan ja. moet ik wel eens aan denken. De werknemers hun uh, arbeidsloon uh, uit te betalen. Ja ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je verricht arbeid natuurlijk overdag. Ja. En als de meeste tv's over jou. Oh ja. Ja, dan word je uitbetaald. Ja. En dan, uh, dan ga je naar huis. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Zo was het. Ja. Zo is het, ja. ja. En nog steeds. Ja. Ja, dat verandert nooit, hè? Dat zal nooit veranderen. Nee. Is dat? Is de vrijmetselaar is, is, is die eigenlijk nog steeds... in ontwikkeling? Want ja, al, die, al die... rituelen ja. moet iemand... verzinnen natuurlijk. Nou, het is natuurlijk gebaseerd op uh, van vroeger de uh, Egyptische mythologie, um, uh, de Torah, de, de Bijbel. Okay. De symboliek uh, komt vooral daar vandaan. Uh, maar de verhalen komen uit inderdaad nog wat oudere geschriften, zoals de, de, de, de Torah. En, uh, maar goed, het is, uh, het is, uh, zijn al, ja, die symbolieken zijn allemaal algemeen bekend. Hmm. Um, wereldwijd hetzelfde. Um, in de kern kan je natuurlijk daar niet zoveel aan veranderen nee. maar in de uitvoering zal je hier en daar wel wat verschillen kunnen zien mm. en dat, dat merk ik ook, dat zie ik ook dat in de uitvoering hier en daar uh, toch wel bepaalde kleine nuances aanwezig is en zijn in de ritualen ja, ja, ja. en dat is, maakt ook wel leuk dat een andere loge of ander land uh, zijn eigen uh, uh, ja zijn eigen draai aangeeft. een eigen identiteit. aan de rituaal geeft. Dat is ook hartstikke leuk om dat ook mee te maken. Daar kan je ook wel nieuwe inzichten op doen. Ja. Dus het leeft herderig. Het is ook in beweging. Maar alleen in de kern. in de basis. is natuurlijk alles hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en de, ik zat net even na te denken over de. naam van de loge. zoals dat wordt genoemd. Vies, vies, Fidget Vim Virtus. Oh ja, zij, ja, nee. vertaald is dat. Uh... Deugd overwint alles. Oh ja, deugd overwint alles. Ja. Ja, ja. Mooi. Mooi is dat. Ja, ja, vind ik mooi. Dat ja. Ja, is ja, ja, ja. ook het slogan van Arlem, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Van de Damiaatjes, hè? Toch tot ze dat destijds ja. overmochten nemen, de vrijmetselaars. Ja, ja, ja. Want ja, het is toch de spreuk ja. van de stad? Ja, ja, zeker. Maar ja, goed, we zijn ook één met de stad. En de oprichters van uh, Fidget Vim waren nog natuurlijk. De de, uh, vroegere stadsbestuurders Die, die oh, okay. waren ook uh, Dus dat was snel geregeld uh, Absoluut <laughs> ja, ja. Vroeger had alleen maar het, uh, De goede mensen natuurlijk de Vrije tijd om ja. vrij te ja, ja dat is natuurlijk En de gewone werkende man ja, Die had natuurlijk 16 uur per dag het ja. Werk ja, ja, ja. Had weinig vrije tijd om wat te doen Ja precies, precies. Ja, ja, ja. En hoe is dat nu? Ja, ja, goed. Uh, ik denk dat uh, na de, uh, uh, na de, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog toen uh, alles in zijn stroomverslijn gekomen is, dat veel mensen meer vrije tijd hadden. En de 40-gurige werkweek als een intrede heeft gedaan, maar dat men dan inderdaad wat meer vrije tijd had om over zichzelf na te denken. En bepaalde richtingen en stromingen gaan zoeken. En, uh, ja, en om, da om daar gelukkig in te zijn. Hmm gelukkig te vinden. En als je nu kijkt naar de loges, zie je dan een verhouding van hoogopgeleide tot. Ja, we hebben nog. nog steeds de boventoon? We hebben nog, ja, schot, over het algemeen moet je natuurlijk wel een zelfredzaam iemand zijn. Dus, maar goed, iedereen is welkom. Ja, ja. Iedereen is welkom. We hebben ook een. Hoe heet het? Een, een, een organisatie bij ons uh, die opkomt voor uh, de zwakkeren onder uh, ons. Dus onder de vrijmetselaren. Om, om ook hun te helpen mm. om uh, ja, hun uh, um, ja, verplichtingen naar elkaar, voor elkaar te kunnen blijven doen, uitoefenen. Ja. Uh, middels uh, ja, financiële middelen. Wat we elkaar uh, de zijde staan. Ja. Ja. En um, maar goed, je bent uh, uiteindelijk ben je toch je een, een nieuwe loge begonnen. Er was een vraag uh, naar een, uh, naar een uh, nieuwe loge in Hoofddorp. Uh, is toen samen met andere broers van het loge uh, hebben wij uh, ja, de. Uh, de idee opgepakt samen met nog een paar andere boos uit de loge in Amstelveen om daar vorm aan te geven en in die behoefte te voorzien voor andere broeders okay. en een nieuwe loge oprichten ja dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak nee. Dus het was wel een mooie periode om zoiets mee te maken... en een nieuwe loge op te richten waar ook andere broeders zich in thuis konden vinden. oprichting van de Vrijmetselaarij Loge, de nieuwe Loge in Hoofddorp. Een hoop geregeld. Hoop geregeld, hoop geregeld, absoluut. Nieuwe Loge oprichten gaat niet zomaar. Uh, je moet echt heel veel investeren. En in, ja. het uh, zien des woords. Oké. Okay. Heb ik ook gedaan naar mijn beste vermogen en geweten. Maar ben jij die ja. oprichter? Uh, of, uh, een van de. Oh, één van de. Eén van de. Je hebt van wel, hoeveel? Van acht. Oké, okay, acht. Ja, van, van acht. Ja, je hebt er ongeveer acht nodig om op te richten. Oké. Okay. En uh, dus goed dus opgericht en uh, heeft een paar jaar goed gedraaid. En toen het eenmaal levensvatbaar was. Nou, toen ben ik weer teruggekeerd naar mijn, naar mijn oude loge. Oh ja? Ja. Oh. Wat hoe heet de Hoofddorpse uh, loge? Loge Verlichting, 313 te Hoofddorp. Oké. Okay. Ja. Het <laughs> is niet zo mooi namens als Visit Virtus. Nee, maar verlichting is ook wel niet verkeerd, want het komt wel van de Spinoza af. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als uh, 500 jaar geleden verlichte geest. Ja, ja, ja. Er ja, ja, ja, ja, ja, ja. worden regelmatig Spinoza lezingen gegeven daar. Dus uh, voor ieder die uh, geïnteresseerd is, die kan er ook naartoe gaan. Ja. Maar waarom ben je teruggegaan naar Halen? Wel, ik had mijn taak daarvoor gebracht. En ja, mijn moederloge blijft mijn moederloge. Ja, dat is uh, toch voor altijd. Ik zal dat zo blijven? En daar zitten ook je kameraden, zal ik maar zeggen. Nou ja, mijn kameraden zitten daar ook wel. Maar uh, ja, een loge is natuurlijk een levendig iets. Uh, dat verandert. Uh, mensen komen en gaan. Ze gaan verhuizen. Dus het is. Uh, het is aan ja, verandering onderhevig, die kameraden, die je ze noemt. Ja. Wij noemen dat broeders. En, uh, maar merk je werd, dus dat, onder, ja. onder de broeders een kameraadschap? Is dat belangrijk goed, binnen uh, de vrouwmesselaars? Het is wel zo dat je met de ene uiteraard beter kan opzetten dan met de ander. Ja. Net als in het dagelijks leven. En we zijn uh, allemaal mensen en niks menselijks is ons vreemd. Ja. Dus dat blijft uh, allemaal hetzelfde. Hmm. Ja. Dus de, je hebt inderdaad met de ene ja, een, een betere verstandhouding dan met de ander. Maar ons doel is allemaal hetzelfde voor, ons, voor elkaar. Ja, ja, ja. Ja, ja. En... Ja. Ja. <laughs> Je had, je had het net over de, de vrijmetselaars in binnen- en buitenland, een wereldwijde organisatie. Klopt. Ja. Ook in Turkije? Zeker in Turkije. Zeker in Turkije? Zeker in Turkije. Waarom zeg je dat, zeker in Turkije? Nou, omdat daar ook een hele grote vrijmetselaarsgroep aanwezig is. Groter dan, vele malen groter dan in Nederland. Ja, vele malen groter. We kennen ook vrouwelijke loertjes in Nederland. Is dat in Turkije ook zo? Eh, absoluut, daar heb je ook vrouwenloges, zeker. Gemengde loges? Gemengde loges, vrouwenloges. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar zeg je nou dat de, zeg maar in Turkije de, de vrijwetselarij eh, verder gevorderd is of beter ontwikkeld is? Ja, het is daar zelfs ouder dan in Nederland. Oké. Okay. Het is daar ontstaan sinds 1721. Dus eigenlijk vier jaar na het ontstaan van de Vrijmaatschelijn in 1717 in Engeland of in Frankrijk, dat wisten uh, dat, dat is ook bijzonder, hè? Want het is in, in Engeland ontstaan oorspronkelijk. Ja, de Engelsen zeggen Engelsen, Engeland, de Fransen zeggen in Frankrijk. <laughs> We houden het in het kanaal. Ja, ja, het, in het midden. In het midden. <laughs> het is in Europa ontstaan in 1717. Ja, ja, ja. En, uh, maar het is dus heel snel overgewaaid naar Turkije. Heel snel overgewaaid naar Turkije, ja, ja, ja. ja. En pas in Nederland 1756. Ja, ja, ja. ja. Dan kun je nagaan. Ja. ja. Zou dat door een ja. calvinistische geest gekomen zijn? Het is, uh, um, hoewel, in Nederland nou, waren ook handels. Uh, handelsgeest, nuchters, ja. nuchters, nuchter handelsgeest. Ja, ik weet het niet. Het is, uh, ik, ik zou niet weten waardoor het uh, gekomen is dat het wat later is gekomen hier. Hoor. Ik denk dat de Nederlanders toch een beetje eerst voor de katten uit de bom kijken. Die, hè, die, uh, die uh, mentaliteit hebben. Denk denk, Oh, dat gaat goed al uh, sinds 1717. 17. Laten we ook maar even aan meedoen. Mickey. Zeggen dat de vrijmenselarij ook een soort spirituele beweging is? Er zit zeker kernwaarde in over spiritualiteit, over jezelf, over het uh, tussen het uh, jou, jou en degene waar je in gelooft, de grote ge ge geom geometer. En uh, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Ja, ja, ja. voor iedereen is verschillend. Iedereen kan zichzelf in die zin spiritueel uh, ontwikkelen. Ja, ja. zeker. Ik vind het heel leuk om te horen dat het in Turkije zo ook zo'n vlucht heeft genomen. Ja. Maakt, het, maakt het daar zeg maar meer, uit, meer deel uit van het maatschappelijke? Nee, het is daar voorbehouden aan de happy view. Oh, toch wel? Absoluut. Het is daar nog steeds zo dat een 40-urige werkwerk in Turkije niet echt bestaat. Althans, niet voor de gewone man... Het bestaat wel in de bankwezen en bij de ambtenarij, mm. maar de over een groot deel van de bevolking niet. En uiteraard, ja, het is toch uh, ja, best wel kostbaar om daar als lid te zijn van de Vrijmetselarij. ...met uh, ja, toch wel hoge afdrachten jaarlijks, mm. dat de gewone man absoluut niet kan missen. Ja, dat is in Nederland ook zo. Hè? Het, is een, het is een kostbare aangelegenheid. Nou ja, het kost je ja, gemiddeld ja. Uh, ja, 400, 500 euro aan uh, ja, kosten, ja. Uh, ja, lidmaatschapsbedrag. Uh, en daarna geef je zelf uh, natuurlijk een bedrag uit aan, aan, je, aan je deelname aan de avonden. Ja, precies. Ja, dat ja. kan ook uh, ja, variëren van een tientje tot twee tientjes, wat je zelf aan. Uh, ja. Goed, als je naar een café gaat, ben je dat ook kwijt. Of meerdere zelfs. Ja, ja, ja dat <laughs> zeker. zeker. En, uh, ja. Wat uh, over die vrijmetselaar, wat, wat is het eigenlijk het hoogste doel wat je kan? kan je, of, of is er eigenlijk een, een hoogste doel? Een, is er een, eind, een eindstation dat je zegt van nou ja. ik, ik ben er? Of is, nou, wij zeggen altijd. Uh, het eindstation, als je je luiken dicht hebt gedaan... dan heb je de waarheid gevonden in de tussentijd tot het eindste dicht. dat bedoel je overleden exactly <laughs> Daar ben, ben je nog aan het zoekende tot die periode okay. die periode blijft altijd spannend, altijd leuk mm. altijd zoekende en, oh, zo moet je het ook zien, ja, je moet stoppen. het leuk vinden ja, absoluut je moet wel wat, wat voor jezelf uh, willen uithalen ja, ja. als je het niet leuk vindt om te doen voor jezelf, je moet niet afwachtend uh, intreden, je moet wel actief in zijn voor jezelf ook, maar ook ook voor je medebroeders. Maar hmm. je moet wel maar wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, ja, ja, ja. We zijn een beetje aan het uh, eind gekomen van onze uh, uitzendtijd, zal ja. ik maar zeggen. Ja, is leuk. Uh, ik wil het afronden ja. uh, met um, een, beetje, een beetje naar de toekomst uh, kijken. Je bent uh, 63, vertelde je. Uh, bijna. Bijna. Oké, okay, mm -hmm. nog een no, jonge man. Uh, mm -hmm. Ja. Wat, wat zou je nog graag uh, heb je al plannen eigenlijk om uh, als je straks gaat stoppen, duur nog even, maar um, wat, wat zou je nog graag willen doen? Ik zou nog heel graag uh, willen reizen, ja, nog wat meer herinneringen op te doen. Oké. Okay. Ja. Verre oosten. Ja. Ja, absoluut. Van daar beginnen. Ja. Waarom? Waarom daar? Ja, een bakermat van de wijsheid, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar, is, daar wil ik naartoe. Die haal ik hier al naar me op, voor mezelf. Maar ik zou het wel graag met mijn eigen dat willen meemaken daar. Ja. ja. Maar bedoel je dan ook studeren? Of, een, een st nou, studeren, of tenminste, welke wijsheid zou je de, je eigen willen maken? Het bezoeken van de belangrijke tempels en plekken waar de wijsheid ontstaan is. Zoals in Egypte ben ik ook geweest enkele jaren geleden. Hmm. Daar zie je de tempels, daar zie je de piramides. Ja, dat, dat gaat boven. Je verstand, zoals uh, een 40 ton zware ja. uh, steen tot op die millimeter nauwkeurig uitgehakt. Uh, zijn ze nog steeds niet over uit? Ze zijn nog steeds niet over uit, dus dat ja. is. Uh, sommige dingen die gaat boven onze pet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja dat is uh, heel boeiend dat, om daar ja. Ja. Uh, in te ja. op te studeren, in te studeren. Ja. Is, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, duizenden jaren oude beschavingen. Uh, ja, dat is. Uh, uh, ja, dat, dat, dat, kijk, dat, dat past niet echt in, in één leven. Nee. Dus je haalt voor jezelf de highlights uit. Wat uh, ja, zelf, uh, jij zelf leuk vindt om, uh, om, om, om te zien, om toe te passen, om, hè, ja. om te proeven, om, om in te leven. En uh, ja, dan, dan is dat weer een, ja, weer een stukje verrijking van jezelf. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Heel bedankt voor de uitnodiging. Ja. wel. Tot zover deze radioshow genaamd In Gesprek Met. Je kunt het allemaal terugvinden als podcast op www.ingesprekmet.info. Ik ben Ben Oveugen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.